Elke vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam. Mix Marathon. Thomas van Empelen Daar gaan de Zo wat een plaat. En dan gaat de mix marathon nog een keer echt beginnen. Er stond geen poll online op onze Insta waarop je kon stemmen voor de beste set van vorige week. Allemaal te maken met alle content die gepost moest worden vanwege de Alavondshow, gok ik. Maar ik ben zelf even gaan grasduinen in het overzicht. En wat bleek, ik vond Kleptoon vorige week toch wel een van de allerbeste. En daarom nu in de rerun bij Slam. De deuren zijn open. Van die gigantische mixmarathon. Zullen we het even doornemen wat er allemaal vandaag te horen is. Want het is gigantisch. Yeah! Goedemorgen, wakker worden. Dat doen we met de beste beats op je vrijdag. Dit is Claptown. Don't give me live. That's what you get when you act the fool. Just one of these days, you're gonna get paid. Better watch your back. It's gonna get personal. Don't give me this. Don't give me live. That's what you get when you act the fool. Just one of these days, you're gonna get paid. Better watch your back. Better watch your back. to okay. that Mij trekt het eigenlijk voor geen meter. Ik vind het af en toe wel vet om echt iets te zien waar we goud in halen of zo. Maar... Voor de rest, voor de buis blijven plakken voor de Olympische Spelen. dat is echt niet mijn ding. In uh, Amsterdam hadden ze de Pathé Arena. Naast het Johan Cruijff Arena omgedoopt tot een uh, Olympische sportwatchwedstrijd. Een uh, filmzaal waar 200 bezoekers in konden. Uiteindelijk waren er weinig mensen die uh, wilden gaan kijken naar schaatsen in de bios dacht ze bij Pathé leuk te doen, maar in totaal hadden 12 mensen een stoel gereserveerd, waarvan er twee ook niet kwamen opdagen. Dus er zaten 10 mensen in de bioscoopzaal om dus in de bios eh, daar naar te kijken naar schaatsen. Ja, allemaal niet succesvol. Mix marathon, best of last week. Ik heb zelf even de keuze gemaakt, maar my god, dit is goed, hij zegt. Clapton in de mix, de pre-party van je vrijdag. Ik they, they never come around but they never come close to I'm Slim. Het is half zeven in de mix, kleptoon. Manuela, laten weten, morning. Heerlijke set, klein feestje al hier in de auto. X Manuela. Zou ze dan automaat rijden, Manuela? En Juri is erbij, heerlijk wakker worden zo. Bericht in de Telegraaf dat tientallen mensen ziek zijn geworden... ...na het slikken van erectiepillen die aangesmeerd werden door artsen... ...in AI-video's op Instagram. Van die neppe video's, weet je wel? Waar Diederik Gommers zo'n bordje omhoog houdt. en vervolgens daar een link onder staat. Bij Diederik Gommers, wat was het? Even kijken: jump-dex.top. En daar moet je je medicatie kopen. Ja, als je daar intrapt, het is een beetje Darwin ook eigenlijk, bijna wel toch? Ja. Zul je dat ik het zeg, maar. My god, hoe kun je daar intrappen? Hey, het is uh, half zeven geweest, We kijken naar de weg. Verkeerde flitsmeister, A7, Hoorn richting Zaanstad voor Pirma Red Noord, negen minuten. A12, Arnhem, Olberhausen voor die grenzen, negen. En de A30, daar is de afrit dicht voor Lunteren. Vanuit Barneveld, zes minuten extra. En flitser, A15, Rotterdam, Goddekum, 75.3. Hey, vandaag wat frisser met kans op natte sneeuw, 1 tot 6 graden. Je bent erbij, de pre-party van het weekend. Dit is goed, hij zegt. Eén set van Klepto, Dennis Sulta. It's only real.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 Vandaag was Best of Last Week geen democratisch proces, er stond geen poll online, dus ik heb zelf de keuze gemaakt. Maar heb ik het een beetje goed gedaan met kleptoom? Volgens mij wel, toch? Lekkere mix om de Mix Marathon mee te beginnen. 24 uur lang alles in de Mix Slam. Applaus voor jezelf dat je erbij bent, zo vroeg ook. Ja. Absoluut. En in welke steden zijn de huizenprijzen slash WOZ-waarden... Het meest gestegen in Nederland, Je hoort dat zo meteen. En Amsterdam-Laren is allemaal niet het goede antwoord. Eerst even kijken naar de line-up van je vrijdag. Shimza om 11, Rehab om 1. Sjaals hebben wij in de mix. Die staan ook nog eens een keer vanavond in de Melkweg. Hebben wij om 2 uur vanmiddag. Dat is leuk, hij zegt. En die grote hit. Turn the lights off. Just back to back met Jack Style. Om 3 uur vanmiddag. En dat houdt niet op met die grote sterren, om 4 uur Lost Frequencies, om 6 Alok, om 7, Nicky om om 8 hebben we Fancy Bizarro. Ja, ik kan het door blijven praten, my god hij zegt. Dit is hem, de beste pre-party van het weekend, de Mix Marathon. We hebben nu in de mix nog een klein kwartiertje, Kleptown. De voorjaarsvakantie is begonnen en pas op alsjeblieft een beetje vandaag. Ja, Pas een beetje op, het is vrijdag de 13e namelijk. En dan, goedemorgen. Ja. Waar zijn de WOZ-waardes het meest gestegen van woningen per vierkante meter in Nederland het afgelopen jaar? En het antwoord is, op plekken waar je het niet zou verwachten... Namelijk, komt hij in Lelystad en Den Helder. Lelystad met 65% in de afgelopen vier jaar. En Den Helder met 72% is de wz gestegen. My god. De rest allemaal minder, want dat was al duur. De Slam. Slam Mix Marathon. Elke vrijdag, 24 uur in de Mix. Met zometeen EDX...